Het is 11 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Turkije is de gekaapte veerboot door gebrek aan brandstof stilgevallen. Volgens bronnen rond de Koerdische verzetsbeweging PKK... waren de Koerdische kapers op weg van Ismit naar een gevangeniseiland... waar PKK-leider Öcalan gevangen zit. Het eiland wordt extra beveiligd... en het scheepvaartverkeer in de Zee van Marmara is stilgelegd. De marine zou voorbereidingen treffen om een eind te maken aan de kaping... Drie marineschepen en een helikopter hebben de veerboot met 19 passagiers aan boord de hele tijd gevolgd. De kaping begon in de vooravond bij Ismit. De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken Blake is omgekomen bij een helikopterongeluk. Het toestel crashte tijdens slecht weer in de bergen vlakbij Mexico-stad. De helikopter vervoerde in totaal acht mensen. Niemand heeft de crash overleefd. Minister Blake was de rechterhand van president Calderon en werd gezien als het boegbeeld van de strijd tegen de drugscriminaliteit. Hij was op weg naar een vergadering met officieren van justitie... toen de helikopter neerstortte. Na de Europese beurzen zijn ook de beurzen op Wall Street... flink hoger de week uitgegaan. De Dow Jones-index sloot 2,2 procent hoger. Beleggers trokken zich op aan de laatste politieke ontwikkelingen... in Griekenland en Italië. In Griekenland is de nieuwe regering... van de gezaghebbende oudbankier Papadimos beëdigd. In Italië heeft de Senaat ingestemd... met de ingrijpende bezuinigingsvoorstellen van de regering Berlusconi... Morgen stemt het Huis van Afgevaardigden erover en mogelijk treedt nog dit weekende de technocraat en econoom Mario Monti aan als nieuwe premier.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 Het overgangskabinet onder leiding van de technocraat en ex-bankier Papademos werd vandaag beëdigd. Het steunt op een ruime meerderheid van socialisten, conservatieven en de uiterst rechtse Laos partij. Die hebben alle drie steun toegezegd voor de impopulaire maatregelen.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 Morgen houdt de Arabische Liga een spoedvergadering in Caïro over de situatie in Syrië. Mensenrechtenorganisaties roepen de lidstaten op om Syrië te schrappen als lid van de liga.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 Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland met 0-0 gelijk gespeeld. Beide landen kregen in de Amsterdam Arena kansen, maar gescoord werd er niet. Nederland speelde zonder onder andere Van Bommel, Van der Wiel en Huntelaar. In de play-offs voor het Europese kampioenschap leed Guus Hiddink met Turkije een gevoelige nederlaag. In de heenwedstrijd werd thuis met 3-0 verloren van Kroatië. Behalve Kroatië is ook Ierland vrijwel zeker van het EK. De Ieren wonnen in Estland met 4-0. Tsjechië tegen Montenegro met 2-0. En Bosnië tegen Portugal 0-0. Dinsdag zijn de returns van de play-offs voor het EK. Het weer. Het koelt flink af. In het noordoosten kan het vannacht licht vriezen. Overdag vooral in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt dan 11 graden. En ook na morgen droog, vrij zonnig en een graad of 9. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Thijs van den Brik. Goedenavond. Kijkend naar de voetbalwedstrijd Nederland-Zwitserland... moest ik aan schrijver Herman Brusselmans denken. Voetbal is als het leven zelf, pure kunst, met maar bitter weinig kunstenaars. Hartelijk welkom bij Met het oog op Morgen. We gaan meteen naar Turkije, want daar is op dit moment een kaping aan de gang... op een schip in de zee van Marmara. Correspondent Bram Vermeulen. Waar is het schip op dit moment precies, weet je dat? Ja, ik, ik heb zojuist het eerste beeld uh, gezien van vanavond. Uh, camera's hebben de, de veerboot kunnen vinden vanaf de kade van Selim Pasha. Dat is een, een, een, een havenplaats uh, aan de zee van Marmara aan de Europese kant... Uh, toch vrij ver nog van van Istanbul verwijderd uh, en daar zien we in de verte dat schip liggen. De lichten zijn nog aan maar de benzine is op okay. uh, en de, de kapers eisen nu dat er benzine aan boord wordt gebracht. Is het bekend hoeveel kapers er zijn en hoeveel mensen er aan boord zijn? Ja, uh, uh, inmiddels is bekend dat het om vijf kapers gaat. Er was eerder verwarring over omdat uh, de kapitein met uh, de burgemeester van Izmit zou hebben gebeld... op het moment dat die kaping aan de gang was en dat hij maar één kaper kon zien... namelijk degene die naast hem stond uh, en die ook zei dat hij een bom bij zich had. Maar kennelijk zijn er toch nog vier andere mannen aan boord... waarvan de Turkse regering nu zegt, een, een, een regeringsminister nu zegt... dat zijn rebellen of dat zijn militanten van uh, de gewapende tak van de PKK... Oké, okay, en hoeveel gewone mensen zijn er aan boord? Uh, 19 passagiers en dan nog 4 bemanningsleden. Oké, okay, dus dat is niet zo'n hele grote groep. Er wordt gezegd dat het schip naar het eiland vaart... waar PKK-leider Öcalan al sinds 1990 ja. vast zit. Ja. Uh, ligt dat voor de hand? Nou, het ligt natuurlijk voor de hand als je met vijf uh, strijders van de PKK... aan boord gaat van een schip en uh, die kant opvaart. Het was ook uh, de suggestie van het uh, pro-Koerdische nieuwsagentschap Firat. Dat moet je een beetje zien als de... En de spreekbuis van de PKK, die altijd uh, ingewijd nieuws heeft van, uh, van wel ingelichte kringen binnen de, binnen de Koerdische afscheidingsbeweging. En die zei: ze zijn op weg naar Imrali. Uh, Turkse media weten ook te berichten dat de bewaking bij dat eiland meteen is verscherpt. Uh, maar het is tegelijkertijd ook een beetje een slecht plan. Want iedereen weet dat dat eiland zeer zwaar bewaakt is. En dat daar omheen allemaal patrouilleboten liggen van de marine. Die zijn nu ook allemaal in hoogste paraatheid gebracht om te voorkomen dat er maar ook iets kan gebeuren. Nou, aan het feit te zien dat het schip nu voor Selim Pasha ligt, uh, lijkt het toch niet uh, gehaald te kunnen worden. Um, en we horen nu ook dat in alle, alle kustplaatsen, in alle havens, ontzettend veel politie op de benen is En ook speciale eenheden die zich kennelijk voorbereiden op gewapend ingrijpen. Ja. De media zijn nogal stil, heb ik me laten vertellen. Is ja. dat uh, een soort zelfcensuur of is de overheid nog zo machtig dat ze dat kunnen afdwingen? Ja, het heeft mij verbaasd, Thijs. Uh, ongeveer een uur nadat dat uh, brekende nieuws zeg maar, overal bekend werd... en slaggevers overal hierover spraken, ineens helemaal niets meer. Ineens werd er alleen nog maar over de gevolgen van de aardbeving gesproken in, in Oost-Turkije. En ik heb met, uh, met de, de, de anchorman van CNN Turku gesproken, presentator... En, en die zei uh, toen ik hoorde dat uh, de kapers met de Turkse media wilden praten... om hun eisen duidelijk te maken. Heb ik gedacht, nu moet ik een stap terug doen... want dan word ik onderdeel van het spel. Mm. Maar zei hij, uh, het is wel zo dat premier Erdogan een maand geleden... alle Turkse media bij zich heeft geroepen... en heeft gezegd dat alles over de PKK geen brekend nieuws meer mag zijn. Jullie moeten ze niet zoveel aandacht geven. En ik hoor van collega's dat er inderdaad vanavond ook telefoontjes zijn gekomen... Uit Ankara, naar al die nieuwszenders om dit dus niet te veel te hypen. want dat speelt de vijand in de kaart. Dus we hebben hier wel de. Ja, we spraken van patriotistische berichtgeving. Ja, ja. Um, heeft Turkije goede toe trouwens. die professioneel een einde kunnen maken aan deze gijzeling. of moeten we een, bloed, een bloedbad vrezen? Nou, dit, dit is nog niet zomaar afgelopen. Natuurlijk heeft Turkije. Bedoel, Turkije heeft het grootste leger van Europa. Het op één na grootste leger van de NAVO. na de Verenigde Staten. En hebben ook. Ontzettend veel ervaring natuurlijk met uh, terrorisme en hebben inderdaad speciale eenheden die nu ook uh, klaarstaan. Maar goed, uh, er ligt nu een schip daar op de zee van Marmara met twintig passagiers aan boord. Wat ga je doen uh, als er inderdaad een bom aan boord is? Uh, we hebben eerder gezien dat PKK-strijders bereid zijn zichzelf op te blazen. Twee weken geleden nog, zo'n beetje in aardbevingsgebied, een vrouw die zich opblies en de moeder van vier... Kinderen doden. Uh, hier in Istanbul vorig jaar is het gebeurd. Dus het, het zou zomaar kunnen dat het een bloedbad wordt. Uh, ik ga in elk geval uit van nog een hele spannende avond. Goed, Bram van Meulen van, uh, uit Ankara. Dankjewel op dit moment. Als er later dit uur meer nieuws is, uh, horen we je graag opnieuw. Wat gaan we verder doen vanavond? De euro, daar gaan we het opnieuw over hebben. In de gesprekken met de minister-president die u de afgelopen weken in dit programma hoorde... vroegen onze Haagse interviewer stevast aan premier Rutte... of hij nog vertrouwen had dat het goed komt met de euro. Nou, diezelfde vraag stel ik straks maar aan Haagse slaggever Joost Vullings. Verder Roel Jansen van NRC Handelsblad over de vraag... hoe een eventuele overgang naar de gulden... vandaag met pleit door Geert Wilders er in de praktijk uit gaat zien. En de nieuwe roman van Dezanne van Brederode, Stille Zaterdag... gaat over twee behoorlijk gelovige mensen die elkaar vinden. Maar ja, ze zijn al getrouwd met een ander. Wat doe je dan? Om 5:12 voor twaalf zoeken we uit of we überhaupt terug kunnen naar de euro. Hebben we de drukpersen eigenlijk nog? Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 11 november. Zo doen ze dat in Griekenland, een nieuw kabinet beedigen. Heel bijzonder. Nu kan de interimregering onder leiding van de gezaghebbende... oudbankier Papadimos aan de slag om orde op zaken te stellen. En in Italië stemde de Senaat vandaag in... met het bezuinigingspakket van de regering Berlusconi. De votation, de is Kortom, allemaal goed nieuws, maar niet goed genoeg voor de PVV. Die heeft het helemaal gehad met de euro. Die euro is een mislukt project en wat wij willen zien... Dat is er een alternatief wat op de langere termijn minder schade heeft voor Nederland. Het liefst wil dus de gulden weer terug. Dus gaat zijn partij nu laten onderzoeken of het weer invoeren van die munt mogelijk is. Want het kabinet dat hij gedoogd wil daar niet aan. Europa wil alleen maar meer Europa en nog meer geld... en een soort transferunie aan al die knoflooklanden geven. Nou wij zeggen van, misschien is dat totaal niet verstandig. Minister De Jager ziet dat onderzoek van de PVV met vertrouwen tegemoet. Als het gewoon een gedegen onderzoek is, wat aansluit bij andere internationale onderzoeken die we hebben gezien. Dat er dan uit zal komen dat het steun ook voor het kabinetstandpunt uh, zal zijn. Alleen als de uitkomst inderdaad is dat de euro toch beter is, wat doet de PVV dan? Wat tot nu toe hebben ze nog nooit het kabinet op dit punt gesteund. Ja, wellicht dat daar dan verandering in komt. En dat zou ik natuurlijk wel verwelkomen. de jongetje wordt uit de klas gezet. de jongetje wil niet gaan. Adjunct-directeur pakt het jongetje in de kraag en zet hem zelf buiten. Het gebeurt wel vaker, maar vandaag, vandaag leidde het tot een rel. De politie rekent de adjunct in en zet hem in de cel. Te gek voor woorden, vindt vakbond FNV. Het kan toch niet zo zijn dat er op een gegeven moment een incident plaatsvindt... waarbij ze optreden en gewoon dus hun werk doen... en aan het eind van de dag in de politiecel uh, belanden. Het Anna van Rijncollege College in Nieuwegein geeft toe... dat de adjunct-directeur de regels heeft overtreden. De regel in principe is geen fysiek ingrijpen. Maar vindt het optreden van de politie sterk overdreven? Na nou, even doorvragen vindt de politie dat eigenlijk ook wel. Als je het maar persoonlijk vraagt, denk ik wel. Het lichaam van de verdwenen Farida Zargar is zeer waarschijnlijk gevonden... in het Mallebos in Spijkenisse. Het is nog niet helemaal zeker dat het om Farida gaat... maar deze RTL-nieuwsverslaggever heeft aanwijzingen... dat het lichaam wel van het meisje moet zijn. Eerder vond de politie iets in de tuin van de verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bekendgemaakt... dat in dat voorwerp een voet zat verborgen. En het stoffelijk overschot dat hier vandaag is opgegraven... daarvan ontbreekt een voet. De elfde van de elfde in het jaar elf is het vandaag. Velen zijn getrouwd op deze datum... die voor mannen makkelijk te onthouden is. Maar het is toch vooral voor carnavalsvieren... vierders een bijzondere dag. Dus combineerden we... Combineerden die het een met het ander. We zijn dit jaar elf jaar bij elkaar. We zijn echt carnavalvierers in een bos... Dus 1-1-1 is erbij. Nee, vandaag is dat 11. Op de 11e van de 11e van de 11e. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. De Krant van Morgen met Freddy van Tijn. De instroom van jonge ambtenaren bij het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten... is in vier jaar bijna gehalveerd. In 2010 waren het er nog maar ruim 4.800. Trouw schrijft dat. Bijvoorbeeld van het opleidingsprogramma van de Rijkstrainees, het toptalent binnen het Rijk... stroomt maar bijna een derde door naar een baan bij de overheid. De belangrijkste reden waarom jongeren vertrekken is dat het werk niet meer uitdagend is. Weggegooid geld, vindt D66, dat de Kamervraag overstelde. China dreigt broeikasgassen de lucht in te laten stromen... als Europa stopt met de genereuze beloning voor de vernietiging van die gassen. Een nieuw hoofdstuk in de dubieuze reductieprojecten, schrijft de Volksrand. Volgens het Kyoto-protocol mogen rijke landen... hun emissiedoelstellingen ook proberen te halen... door te investeren in projecten in andere landen. De reductie mogen ze dan in de eigen boekhouding bijschrijven. Er zijn ernstige twijfels over de grootste van die buitenlandse reductieprojecten, met name in China en India. Met de verbranding van het afvalgas worden zoveel emissierechten verdiend, dat de productie van het afvalgas een doel op zich is geworden. Dat betekent dat er eerst extra broeikasgas wordt geproduceerd, om het daarna te reduceren. De Verenigde Naties willen daar zo snel mogelijk van af, maar Nederland is een van de weinige EU-lidstaten die zich tegen een algemeen verbod verzet. Schrijft de Verzetten, schrijft de Volkskrant. Het Nederlands Dagblad schrijft dat alle vier scholen voor voortgezet onderwijs in Nijkerk vanaf vandaag officieel alcoholvrij zijn. Leerlingen, nog leraren, mogen er alcohol drinken. Er worden alcoholtests gebruikt om indrinken te voorkomen. Een leerling die heeft gedronken wordt naar huis gestuurd en de ouders worden gewaarschuwd. De scholen leggen aan leerlingen, docenten en ouders uit waarom de regels zijn ingesteld. Uit hersenonderzoek is de laatste jaren sterk naar voren gekomen dat alcohol extra gevaarlijk is voor jongeren, omdat de hersenen pas met 23 jaar volgewoordig zijn. Ze waren fotomodel, zangeres of tv-presentatrice... en ze gingen de politiek in. Het AD legt uit dat in Italië niet op personen wordt gestemd... maar alleen op partijen. En de partij beslist dan wie in het parlement komt. Dat is de ideale manier om vrienden en bekenden... een prachtige baan met veel privileges te schenken. Zo kwam een aantal jonge, politiek onervaren vrouwen... via Berlusconi in het parlement. Ze krijgen een basismaandsalaris van 19.000 euro. En na deze parlementsperiode een maandelijkse uitkering... van ruim 3.000 euro, schrijft het AD. Nu premier Berlusconi van het politieke toneel verdwijnt... neemt zijn macht om mensen ergens te plaatsen beduidend af. Een aantal tv-sterren en zangeressen zal zich nu afvragen... of hun trouwe diensten aan Silvio nog wel beloond zullen worden. En in trouw tot slot betoogt socioloog en theoloog Gietenbergen... dat het burgerlijk huwelijk moet worden afgeschaft. Hij vindt dat trouwen op het stadhuis een staatsinmenging is... in privéaangelegenheden. Hij zegt, er zijn ook geen rieten op het gemeentehuis... als een vader zijn kind komt aangeven. En na ons overlijden staat er geen ambtenaar aan onze groeven. Waarom dan wel een ambtenaar van de burgerlijke stand die ons trouwt? Volgens Den Bergen is het huwelijk een poging uit de 18e eeuw om de kerken de wind uit de zeilen te nemen. En bij afschaffing van het burgerlijk huwelijk zou het probleem met weigerambtenaren ook vanzelf zijn opgelost. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We hebben vanavond live muziek. De gast is hier vanavond singer-songwriter Florian Wolf. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heet het eerste nummer dat je voor ons gaat zingen en spelen? Dat uh, heet So Far, So Good. One, In his hands they dream about what lies ahead and so far, it's so good So call me the tall guy Guitar playing long and four eyes You just ain't seen nothing yet a peanut butter sandwich And when my head is filled with worries I find my remedy in his melodies And sing my way out of the ditch Singing beauty is all around me It's all around me All around As long as music is right beside me me. On my side, I. and my life is a hodgepodge. All people thinks and memories, mental bullets. I try to dodge, and some fuck ups along the line. And I'm a freewheeling junkie, I follow my nose, go wherever it takes me. I'm sure I'll be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 me Wel, Florian Wolff, voor je straks opnieuw. Vertrouwen. Daarover spraken onze Haagse interviewers... de afgelopen weken telkens met premier Rutte. Vertrouwen in de euro, vertrouwen in Europa. Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Er gebeurde weer een hoop deze week rond de euro. Heb jij er zelf eigenlijk nog een beetje vertrouwen in? Nou ja, ik heb er wel een, een hard hoofd in. Iedere keer zie ik die, die leiders naar Brussel gaan. Er worden daar pakketten afgesproken. En dan leeft de beurs ongeveer een paar uur op... En daarna gaat het altijd weer bergafwaarts. Zag je, nu met Italië, met die, met die rente. Ja, dan denk ik, het werkt toch niet? Nee. En hoe lang houden we dit vol? Laat me raden, je hebt het ook met Rutte over vertrouwen gehad. Ja, daar hebben we het de afgelopen twee weken ook over gehad. En uh, ja, ik wil gewoon weten van hem of hij er nog vertrouwen in heeft. Maar je kent hem. Het is de rasoptimist. Dus dan weet je ook ongeveer wat de toon is van zijn antwoorden. Laten we naar luisteren. U raadt het al. Deze week zit u er weer. En het, het gaat over vertrouwen? Het gaat weer over vertrouwen, inderdaad. En terecht. Ja, want 26 oktober werd in Brussel wederom een pakket afgesproken. En sindsdien zijn die financiële markten niet tot rust gekomen. Ik zou eerder zeggen, integendeel. Heeft u er nog vertrouwen in, in dat pakket? Ja, van dat pakket staan drie van de vier pijlers ook stevig overeind. Dat is de bankhercapitalisatie. dat is de supercommissaris, die is er nu ook, wat Nederland graag wilde. Die is nu geïnstalleerd. Dus het hele toezicht, zeg maar. Ten derde, er is een pakket voor Griekenland afgesproken. Dat is onderdeel van die afspraken van 26 oktober, dat pakket staat er. Nu moeten de Grieken wel een stabiele regering krijgen die ook ja tegen dat pakket zeggen. En het vierde onderdeel, dat, daarvan hebben we altijd gezegd... dat moet verder worden uitgewerkt, dat is het, het ophogen van het noodfonds. Uh, daar wordt op dit moment vreselijk hard aan gewerkt. Ja, maar vorige week was er de G20. De hoop was dat landen als, als China en Brazilië zouden zeggen... daar stoppen we geld in. Maar kennelijk zien zij het als een soort Dirk Scheringa-product... <laughs> durven ze het niet aan. Uh, wat zij natuurlijk zien, is dat sinds die vergadering... en dat heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de afspraken... maar wel met wat er daarna gebeurd is... en zich twee nee. ontwikkelingen hebben voorgedaan. Namelijk ten eerste Griekenland, uh, dat de premier zei... doodleuk, weet je wat, ik ga een referendum doen. Ja, maar dat doen. heeft toch niks met dat noodfonds te maken? Hè? Jawel, want daardoor is er natuurlijk in die eurozone een hoop gedoe ontstaan. Uh, dat idee. En dat is gelukkig weer van tafel. Uh, wij waren er ook erg op tegen, want dat zou maanden vertraging hebben gegeven. Tweede is Italië het feit dat uh, in Italië de rente is gaan oplopen... omdat uh, in Italië zelf de, de bodem onder Berlusconi uit politiek uitgetrokken lijkt te worden. Dat zijn twee ontwikkelingen die natuurlijk niet aantrekkelijk maken... nu voor China om te zeggen we gaan eens uh, investeren in dat noodfonds. Maar goed, ik vroeg u, heeft u vertrouwen in het pakket? U zegt, ja, daar heb ik nog vertrouwen in... Want... Drie onderdelen staan overeind. En het vierde onderdeel wordt hard, word, aangewerkt. Word hard aan gewerkt. En je moet nu, de Italië en Griekenland moeten nu een stabiele regering krijgen. Maar de vraag dus is mogelijk. natuurlijk, U heeft er nog vertrouwen in, maar de financiële markten, daar zie ik niet echt uh, dat ik die de, het idee de... hebben van nou het gaat lekker daar. Nee, wat de financiële markten nu willen is natuurlijk ervoor zorgen dat, die willen dat Griekenland de afspraken uitvoert. Dus nu Papandreou weg is en er een interim regering komt, dat die zegt ja dit gaan we uitvoeren. En die willen van Italië dat uh, uh, wie daar ook nu aan de macht komt, dat dat interim kabinet, dat dat alle maatregelen die men daar moet gaan nemen, ook gaat nemen. En het goede nieuws is, dat is een positieve uitkomst van de G20... dat het IMF nu toezicht gaat houden op Italië... of ze ook uitvoeren wat ze uitvoeren. Gebeurt dat, dan stabiliseert de zaak. En ja, dat, dan dat, kan ook dat, weer... Weet u dat, weet u dat zeker? De, mijn verwachting is dat als... Uh, kijk, Italië is op zich een, een economie die onderliggend een hoop kracht heeft. Een totaal andere ja, situatie dat hoort dan wil je dat niet zeggen, maar ja, ja... Het land heeft, uh, het, het land heeft uh, voldoende groeipotentieel. En dat is heel anders dan de Griekse situatie. En de hele opbouw van de schuldpositie is ook totaal anders dan van de Grieken. Italië heeft twee problemen. Dat het nu door te weinig hervormingen te weinig groeit. Dus dat groeipotentieel niet benut. En ten tweede dat ze 1900 miljard schuld hebben... Uh, dat is 120 van hun nationaal inkomen. Griekenland heeft dat goede potentieel niet. Heeft bovendien de schuld 165 van het nationaal inkomen. Dus Griekenland staat er veel slechter voor dan Italië. Als Italië nu de goede maatregelen neemt... dan kan Italië gewoon weer een sterke economie worden. En toch heb ik het gevoel... Nee, laat ik het anders zeggen. Het pakket van 21 juli... daarvan heeft u in de voorgaande weken op deze tool gezegd... dat was eigenlijk niet zo'n goed pakket... En ik ben eigenlijk bang dat u over een paar maanden... hetzelfde gaat zeggen over dit pakket. Ja, ik, ik, ik, ben, ik deel die zorg niet. Het probleem van 21 juli eh, was dat... Eh, een aantal zaken in dat pakket zijn allemaal uitgevoerd. We hebben de verruiming aangebracht... in de bevoegdheden van het eh, noodfonds. We hebben eh, nieuwe maatregelen genomen op de leningen... van bijvoorbeeld Portugal en eh, Ierland conform... en trouwens ook Griekenland het eerste pakket... conform de afspraken van 21 juli. Het deel wat niet... Uh, bestendig bleek, was het specifieke nieuwe pakket voor Griekenland. Daarvan hebben we moeten vaststellen uh, dat het te weinig deed om de schuld te saneren. Nou, dat uh, geef ik ook toe, maar de rest van dat pakket is gewoon uitgevoerd van 21 juli. En ik wijs ook op Portugal en Ierland. Daar zijn zware maatregelen genomen door Europa, ook door de landen zelf. En die economieën zijn weer geleidelijk aan uit de ellende aan het kruipen. Ja, ik, ik wil u graag geloven, ik wil u graag vertrouwen... maar ik heb er toch moeite mee. Ik... Maar moet mij niet vertrouwen. Ik, ik, ik, nee, u maar over... bedoel, u staat natuurlijk voor meer en dat gaat, het gaat natuurlijk niet persoonlijk. Nee, maar, maar... Niet, het gaat ook niet om de Nederlandse regering hier. Waar het hier om gaat, uh, de Nederlandse regering... neemt alle maatregelen om voor Nederland. De situatie uh, werken we hard aan. En de markten zeggen op dit moment dat Nederland behoort... tot de, de top drie, vier economieën ter wereld. Dus het, Nederland is nu het probleem niet. Het probleem is dat in een aantal eurolanden er een grote schuldencrisis is. En wil je het vertrouwen herstellen in het eurogebied en vooral ook in die landen... dan moeten die landen wel ja, maar u, de maatregelen nemen. U vertrouwen in, in dat het goed komt. Ja, Ik heb daar toch, denk ik, een, een harder hoofd in dan u. Eh, wat me ook inderdaad een beetje te binnen schiet... als ik altijd hoor, u hoor praten, is... u kent wel dat orkestje op de Titanic. En ze zoeken nog een zanger... En dan denk ik aan u als de rasoptimist. Ik wist niet dat er nog een aan bij het orkestje zat. Ik nee, dacht bij, dat dat ze zoeken ik bedoel... is een nieuwe vacature, dat klopt, ja. Nee, maar ik ben geen rasoptimist. Ik ben een, echt een realist. Uh, ik ben optimistisch over Nederland. We hebben een van de mooiste landen van de wereld. ongelooflijk sterke economie. Als dingen in het eurogebied fout gaan... krijgen we daar ook een zware tik van mee. Het enige wat wij nu kunnen doen als Nederland... is ervoor zorgen dat wij zelf onze zaak op orde hebben. Zodat je als een goed getrainde bokser klaarstaat... om als er klappen komen die op te vangen... en zo nodig een klap ook uit te delen. Maar... Als je kijkt naar Griekenland en Italië, en dat zijn nu de twee zorgenkinderen... Dan kan het fout gaan als er geen stabiele regeringen komen... en ze hun afspraken niet nakomen. Dan hebben we echt een maar probleem. is het zo simpel? Maar als er een goede wel. regering zit... dan zeggen de financiële markten... oh, nou. Kijk, de financiële markten die willen weten of er noodzakelijke maatregelen worden genomen. Financiële markten hebben geen doel op zichzelf om een land kapot te maken. Die hebben er belang bij dat ze ook hun geld terugkrijgen. En die willen dus zien dat Griekenland en Italië uh, hun maatregelen nemen. En dat is niet een optimistisch scenario, dat is heel realistisch. Want ik zeg er ook bij, als ze dat niet doen hebben we natuurlijk een probleem met z'n allen. En dan moet je er des te meer voor zorgen... dat je als Nederland alle noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Over vertrouwen gesproken. Uw vriend Wilders vertrouwt de euro niet. En u wil weer terug naar de gulden. Uh, terwijl u de euro probeert te redden. Uh, ziet u dat als een teken van vriendschap en vertrouwen in uw inspanningen? Maar met Geert Wilders hebben we natuurlijk geen afspraken over deze onderwerpen. Nee, maar hebben... ziet u het als een teken van... Ja, maar ik, ik, ik zit hier wachten op tekenen van vertrouwen hij, van Geert Wilders. Nou op dit ja, punt. Nou, hij ik... is oppositie, hij mag dit doen. Hij noemt ik... bijvoorbeeld, uw minister van Financiën, Jan Kees de Jager, heeft u dus zojuist in een interview een bange man genoemd. Ja, maar goed, we weten van Geert Wilders dat als hij zich uit over anderen, dat het altijd een superlatieve is. Ik heb een iets andere stel. Hij heeft zijn stel. Uh, dat onderzoek naar die gulden, dat mag hij. Uh, en trouwens, de Jager is wel de laatste bange man uh, in Nederland. Uh, hij is uh, heel stevig in Europa voor onze belangen aan het knokken. En dat doet hij ook met veel uh, courage. Uh, maar dat terzijde, uh, Geert Wilders mag zo'n onderzoek doen naar de gulden. Uh, dat is zijn goed recht. Ik denk dat de conclusie van dat onderzoek onvermijdelijk zal zijn dat dat een desastreus is voor de Nederlandse economie. En dat kan misschien ertoe bijdragen dat ook de PVV weer... wat terugkeert op de scheden en steun zal geven aan het kabinet. Op dit onderdeel. Dat hoopt hij, maar dat, daar vertrouwt u niet op, denk ik? Je weet het nooit. En, en uh, zo'n onderzoek is moedig van de PVV... want dat zal waarschijnlijk leiden tot de uitkomst... dat zeggen ook alle economen, dat dat een desastreus scenario is... en het speculeren over terug naar de gulden. Je moet er niet aan denken dat we in 2008 gehad hadden... toen die vorige kredietcrisis plaatsvond. We zouden kapot gespeculeerd zijn. Zij zei Margaret, tegen Joost Vullings. We gaan een klein vooronderzoek doen voor de PVV met de financieel-economische journalist Roel Janssen. goedenavond. Goedenavond. Van NSC Handelsblad. Ja, laten we maar eens beginnen met de kosten. Ooit kostte de overstap van de gulden naar de euro, ik geloof rond de 10 miljard. Um, zijn we hetzelfde bedrag kwijt als we terug willen? Dat waren waarschijnlijk 10 miljard oude guldens, hè? Ja, dat staat... Nou ja, op euro. Ik dacht euro eigenlijk. Het is een, het is een hele dure operatie geweest uh, tien jaar geleden. En als je dat nu opnieuw gaat doen, dus alles weer terug gaat draaien... wordt het weer een hele dure operatie. Dat is duidelijk. Van een vergelijkbare omvang. Ja, het wordt natuurlijk niet minder, want je moet dus al die automaten weer ombouwen. Je moet alle systemen ombouwen. Alle kassa's moeten weer nieuwe laadjes krijgen. Uh, ja, je moet ander parkeergeld... Uh, moet, je voor de meters, uh, moet je de meters opgeschikt maken. je moet Het hele betalingssysteem moet je herzien, moet overgezet worden. Alle pensioenen, uitkeringen, lonen, salarissen, prijzen in de winkels. Ja, ga ze maar door. Je moet dus de hele, de hele mikmak moet je weer terugdraaien. Ja, dat ja. is een hele dure operatie. Dat is, dat is één. Dat is, dat is zeker. Ja, ja, het en vervolgens duure, moet je duure ook duure alles handel. weer uh, dubbel prijzen dan waarschijnlijk. Zoals toen ook een tijdje was. <lacht> nou ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die inmiddels zo gewend zijn aan de euro... dat je weer moet gaan zeggen, um, dit is de prijs in guldens... En, ja. en dat ja. was de oude prijs in euro's. Ja. Ja, ja, ja. Ja, um, het bedrijfsleven, heeft dat een voorbeeld, voordeel bij? Nou ja, dat hangt er eigenlijk vanaf welk bedrijfsleven je naar kijkt. Het, de Nederlandse economie, dat, dat zei Rutte trouwens ook net... Hè, is een hele sterke economie. Je hoort tot de top drie economieën ter wereld, zei hij zelfs. Nou, dat weet ik nou niet precies, maar laten we zeggen... Het dat is, een is een optimistische sterke, man, hè? Ja, is een optimistische man, ja. ja. Maar het exporterend bedrijfsleven heeft er natuurlijk helemaal niks aan. Want... Uh, het gaat eigenlijk om twee heel belangrijke dingen. Even los dus van de vraag... wat die kosten van die omschakeling zijn. Ja. Als Nederland dit helemaal alleen zou doen... en ik heb dat van, Rutte begrepen, van Wilders begrepen... dat hij dat wil onderzoeken. Dus zonder Duitsland, zonder België... zonder, um, nou ja, zonder Frankrijk... zonder onze grote handelspartners. Ja. Dan krijgt Nederland dus een eigen nationale munt. Maar je vergeet dat je dan niet... die oude trouwe uh, gulden terugkrijgt... maar een nieuwe gulden. En die nieuwe gulden dat is niet die twee gulden twintig die we in de tijd moesten inleveren... om 1 euro te krijgen. Tien jaar geleden was de, de omwisselkoers van de gulden naar de euro... Ja. was twee gulden twintig voor een euro. Ja. Dat gaat niet meer terugkomen. We als... krijgen niet 220 terug voor nee, een euro. Nee, je krijgt veel minder terug. Want Nederland heeft een hele sterke economie, dat is waar. Dus het eerste wat zal gebeuren als wij ons losmaken... van die zwakke eh, Zuid-Europese landen van Griekenland en van Italië... ja, dan gaat natuurlijk die waarde van die nieuwe munt, die gaat als een raket omhoog. Dus die mm. nieuwe gulden, die wordt ten opzichte van de euro... want die blijft dan in onze omringende landen uh, het betaalmiddel... Uh, wordt die euro dus veel en veel meer waard. Ja, ja. Dus zeg maar dat je misschien één, één gulden voor een euro krijgt of zo. Dus dit wordt een één-op-één omwisseling of iets dergelijks. En er wordt een hele sterke munt dan? Dat wordt een keiharde munt. Nou, dat is heel erg leuk als je met vakantie naar Griekenland of naar Italië wil. Want dan want kan is, je met die munt veel kopen? Precies, dan is het spot goedkoop. Uh, voor de import van goederen uit het buitenland is het dus ontzettend prettig. Uh, je zou zelfs kunnen denken, nou, dan wordt de benzineprijs weer wat lager. Uh, nou, kijk eens. Ga ze maar door. Dus alles wat je uit het buitenland haalt, wordt met een harde munt goedkoper. Maar... De Nederlandse economie draait voor een niet-belangrijk deel op export. en De hele tuinbouwsector bijvoorbeeld, maar ook de chemie, uh, het transport... Uh, nou noem maar een mooi Nederlands exportproduct, uh, de productie van televisieseries en zo... die wordt dus vergeleken met het buitenland hartstikke duur. Die denken allemaal, nee, de Nederlandse gulden. Precies, die keiharde gulden. En daartegen wordt dus de Nederlandse uh, exportmarkt... Ja, die gaat instorten. Ja, dat kan is, je, kan dat je is even... eigenlijk zeker. En dat is het desastreuze verhaal waar Rutte het net over had. Ja, En dan stort de economie nog veel verder in dan die nu al doet. Is de verwachting, of niet? Nou ja, stel je voor. Bedoel, al die komkommers die we naar Duitsland exporteren uit Nederland... Uh, of al die rozen die uh, naar Engeland gaan of naar andere landen... noem ze maar op, uh, die worden dus ineens hartstikke duur. Ja, en dan gaan die andere landen die nog steeds met die stomme oude euro zitten... die denken... Die, dat willen we niet, die spullen nee, uit Nederland, want nee. die worden te duur. Maar voor beleggers is het misschien wel interessant, een stevige munt. Nou, ook niet, denk ik. Want uh, omdat die Europese kapitaalmarkten, hè, die financiële markten, zo geïntegreerd zijn... is een belangrijk deel van de Nederlandse beleggingen, bijvoorbeeld van pensioenfondsen en zo... dat bevindt zich in het buitenland. Ja, en als wij dan een keiharde munt hebben... en die beleggingen in het buitenland in euro's ineens een stuk minder waard worden... Ja, dan zitten we ook met onze beleggingen, ook met onze pensioenfondsen... ook met uh, levensverzekeringen en zo zit je dus in een probleem. Die worden dan minder waard. Ja. ja, maar dan hoor ik eigenlijk geen enkel voordeel... behalve dat de vakantie weer goedkoper wordt. Ja, vakanties worden goedkoper... Uh... Nou ja, computers uit China worden goedkoper. Uh, ja, en ook natuurlijk producten uit andere Europese landen. De Mercedes-Benz wordt goedkoper. De Italiaanse mode, modeartikelen worden goedkoper. De wijn uit Frankrijk wordt goedkoper. Ja, dat wordt allemaal goedkoper. Maar ja. we nee, verdienen niet veel geld meer. Nee, de verdiencapaciteit van Nederland loopt terug. En uh, we kunnen een aantal jaren kun je er dus ontzettend veel pret van hebben... van een, van een overgewaardeerde keiharde munt. Uh, want je kunt als het ware... Ja, je, je bent rijk ten opzichte van de rest van de wereld, dus daar kun je van profiteren. Ja. Maar het is niet fijn voor de economie. Zijn we wel meteen van de crisis af? In Nederland ja? of in Europa? Nou, eerst maar eens in Nederland. Nee, dat denk ik niet, want je krijgt dus het, uh, het probleem... dat we ontzettend veel geld aan buitenlandse goederen gaan uitgeven... want die zijn lekker goedkoop en de uh, binnenlandse productie gaat dus naar beneden... Dat is ook wat je in, het, in andere landen in het verleden altijd hebt gezien. Als landen een overgewaardeerde munt hebben... Dan, uh, ja, dan gaan mensen hun geld in het buitenland besteden. Dus dan wordt er minder in Nederland gekocht en geproduceerd. Ja. geproduceerd. En uh, die harde gulders van ons die gebruiken we om goedkoop uh, over de grens te kopen. Dus je krijgt ja, grenstoerisme en zo. Mensen gaan in België of in Duitsland dan goedkoop met euro's uh, betalen. Ja, Dus eigenlijk lost het helemaal niks op. Nee, ik denk het niet. Nee. En de euro, wat gebeurt daarmee? Als wij eruit stappen... Ja, dan zakt hij misschien nog iets verder in koers, want dan valt er een sterk land uit. Hè? Laten we nou Nederland maar even als heel belangrijk nemen. Dan valt er een van die vier sterke landen die er in het eurogebied zitten, valt dan weg. Dus dan zal de euro nog wat goedkoper worden, ten ja, ja. zeker ten opzichte van die nieuwe gulden. En de crisis in het eurogebied is er ook niet mee opgelost. Want voor Italië en, en Griekenland, om die twee maar even te noemen, is het probleem natuurlijk niet weg. Als Nederland verdwijnt uit het eurogebied. Nee, nee. En moet de Nederlandse bank nog rekening houden met het feit... dat het nog heel veel Nederlandse groeis hebben? Nou, ja. ja ik is dat bekend? Ik kwam welke nog, weer, ik, kwam, dat? ik kwam laat, Nee, ik denk het niet. Maar ik kwam laatst nog weer eens wat dubbeltjes en kwartjes tegen in een doosje. Dat is wel ontzettend leuk natuurlijk. net je, goh, uh, ja, voor de nostalgie is dat hartstikke mooi. Maar ik vermoed niet dat er onder matrassen mensen nog hele stapels met... Uh, bankbiljetten van 50 of 100 of misschien 500 gulden hebben. Nee, biljetten. dat zal wel meevallen. Nee, nee en, en, en als dat al zo is, dan ben je ze natuurlijk... binnen de kortst mogelijke keren kwijt... en zullen er dus echt nieuwe biljetten in omloop gebracht moeten worden. Ja. Als het allemaal zo vreselijk is, althans de gevolgen ervan... waarom zou ze dan dit onderzoek laten doen... dan moet dan uitkomen dat het niet goed is voor Nederland? Nou ja, er is een na nostalgie naar die gulden... omdat men denkt, toen was het nog allemaal in orde... toen hadden we het zelf in de hand. Nee, dus dat snap ik, maar als je een onderzoek instelt... dan komt komen er toch gewoon cijfertjes uit straks? Ja, ik ben ook bang dat het... Uh... Dat het voor hem niet heel gunstig gaat uitpakken. Het gaat... Ik kan me niet voorstellen dat eruit komt: God, dat moet je doen. Dit kost wel even wat. Het kost ook wat moeite en inspanning. Maar er komt een fantastisch resultaat Nee, ik denk het niet. Nou, we wachten het met je af. Roel Jans, hartelijk dank. Oké, okay, Thijs, graag gedaan. Florian Wolf zit hier inmiddels weer aan tafel. Florian, toen ik hier vanavond binnenkwam, toen was jij aan het fietsen. Ja, of hè? Ja, nogal. Waarop was je precies aan het fietsen? Uh, dat heet uh, de Green Machine. En dat is een soort van uh, installatie. Uh, waarmee je dus eigenlijk je eigen stroom uh, kan opwekken. Een soort van, uh, ja, als je het ziet, is een soort van steekwagentje eigenlijk. Uh, met een stoeltje erop en een, uh, en een fietstrapas. En de collega's hadden jou niet verteld dat de stroom voor jou vanavond gratis was. Ja, uh, dat hadden ze me wel verteld. Maar, uh, maar ik dacht, vandaag is het uh, de dag van de duurzaamheid. Naast dat uh, carnaval wordt ingeluid, geloof ik. Um, en uh, ik, heb zo, ik heb nou eenmaal zo'n installatie. Ik, uh, ik probeer als singer-songwriter mijn muziek zo groen mogelijk eigenlijk aan de man te brengen. Dat neem je altijd mee als je ergens optreedt? Uh, zoveel mogelijk, ja, ja. Als ik solo speel, neem ik dit mee. We hebben vorig jaar een heel uh, bandpodium ontwikkeld... wat op groene stroom draaide. Maar waarom dan? Nou, ik bedoel, waarom niet? Uh, we leven Omdat 2000... je dan veel moet sjouwen. Dat is zo. Ja, dat is wel zo. Alleen, uh, ja, ik, ik ben gewoon in uh, principe iemand. Ik ben uh, me bewust van de wereld omheen. Ik zie dat het niet zo heel goed gaat met, uh, met energieverbruik... Uh, voorraden raken op en dat soort dingen. Maar dit helpt niet, hoor. Uh, nou, zeker wel. Ik bedoel, in, in die zin dat uh, ik daarmee een soort van mijn nou, eigen uh, muzikale ding doe... en daarmee ook voorbeeld kan, kan zijn voor andere muzikanten. En uh, ik denk dat we allemaal ons eigen steentje bij moeten dragen als we naar een duurzamere wereld willen. Maar en zelfs uh, als alle muzikanten op hun eigen stroom gaan werken, dan verandert er helemaal niets, denk ik. Ik denk het wel. Ja? Ja, ik ben op dat wel een optimist en... Uh, uh, ik, ja, ik doe het zelf en ik vind het zelf het gek om te doen. En uh, ik merk dat mensen er heel erg positief op reageren. En uh, daardoor denk ik ook, uh, we zijn nu met het podium ook bezig om het te ontwikkelen bij de TU Delft. Die hebben het opgepikt om het uh, ja, nog groter te maken, okay. nog beter te ontwikkelen. Je hoopt een dus... trend te zetten daarmee. Ja, eigenlijk wel. Uh, wat ga je zingen? Ik ga uh, uh, uh, het liedje into you zingen Heeft van dat een ook nieuwe met album. Groen te maken? Nee, dat liedje zelf verder niet, maar het zit wel in, uh, uh, op staat op album die is uh, voorzien van een prachtige gerecyclede hoes. Kijk, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. We zijn benieuwd. Oké. Okay. Zoals gezegd into you. And your sweet, sweet smell. I wanna tell you how they all suit you so well. Is it me, or has the temperature risen since you walked in the room? Well, I don't mind this hard overheating, cause you're so cool. say this I'm into you Don't know how else to say this If I had the guts to speak my mind, I'd tell you how you thrill me But I'm completely tongue-tied So for now I'll try telepathy And you are my beautiful stranger, a continuous mystery So I don't But I'm into you You. Hartelijk dank. Graag leuk dat je er was. Goedenavond, Desanne van Brederode. Ook leuk dat u er bent. Auteur uh, van een nieuwe roman, Stille Zaterdag. Die is net uit en aanstaande zondag houdt u in Amsterdam de preek van de leek. Amsterdam is ook uh, de plek waar een deel van uw roman zich afspreekt. Want de burgemeester van Amsterdam is de hoofdverzoon, een van de hoofdverzonen in uw boek. Uh, ja, maar niet deze burgemeester, maar een zelfverzonnen burgemeester. Afkomstig deze keer niet van de Partij van de Arbeid, maar van een kleine niet bij naam genoemde christelijke partij. Nee, maar de meeste mensen zullen daar de christenunie in herkennen. Uh, dat is een beetje het idee geweest. Ja. Dat is wel een spannende gedachte dat je iemand van de christenunie hoofd of burgemeester van Amsterdam maakt. Ja, nou, het was eigenlijk vooral een pragmatische gedachte. Uh, ik wilde laten zien hoe als iemand een publieke functie heeft en daarbij ook. Uh, um, Mensen weten dat, dat hij of zij gelovig is. Uh, vaak alles wat iemand doet, zijn handel en wandel... voortdurend wordt afgemeten aan van... goh, wonderlijk hè, dat iemand die gelooft dat en dat zegt. Of nou, je kunt wel merken dat die dat... En dat die reflex van mensen om als ze eenmaal uh, weten... dat iemand um, niet alleen gelovig is, maar van daaruit ook werkt... om dan, om dan ook werkelijk alles op die manier te gaan beoordelen. Toen dacht ik, nou, dan is een burgemeester... Een mooi voorbeeld. Want ja. zij moet op een gegeven moment een toespraak houden. Er is een, een jonge man overleden. Ja. En dan moet zij een toespraak houden. En dan zegt ze, hè, dat rotgeloof. Uh, iedereen zal wel denken dat ik daar iets over ga zeggen. Maar dat wil ze eigenlijk helemaal niet. Nou, iedereen, ja, je hebt bijna, Zij zegt bijna van, het lijkt alsof ze handen wrijvend klaarstaan. Van wanneer, komt, wanneer gaat ze zich verspreken. Dus er wordt van haar verwacht. Uh, deze jongen is aan een combinatie van allerlei uh, verkeerde partydrugs... Uh, uh, ten onder gegaan en nu is er een stille tocht. Maar ze weet ook van, van... op het moment dat ik wat zeg... zullen ze meteen denken... oh, ze komt uit de Bible Belt, uh, ze is zelf waarschijnlijk nooit uitgeweest. Nou ja, wat ze ook zegt... ik laat een aantal opties um, langskomen. Um, mensen zullen altijd die duiding daarbij gebruiken... Ja. om ja, haar in een, in een kwaad daglicht te zetten. Of en zij te... baalt haar in ieder geval op dat moment een op beetje van. Op dat moment even ja. van, ja. Is dat element autobiografisch? Nee. Want u bent zelf gelovig. Ja, maar geen burgemeester. Nee, <laughs> maar wel dat element, want ook hierin bij het oog... zitten we in het bakje van uh, gelovig schrijver. Ja. Dat je daar altijd over uh, wordt gevraagd als dat thema aan de orde is. Vindt u dat vervelend? Nee, want je kunt nee zeggen. Ja. En uh, het ligt eraan, kijk, als je het idee hebt van... ik word echt alleen maar gevraagd omdat uh, er schijnbaar zo weinig... gelovigen zijn uh, in de kaartenbak. Ja, dan, dan voel je dat vanzelf aan en zeg je nee... En, als je merkt dat het ook nog gaat om hoe je dingen onder woorden brengt... of hoe je bepaalde dingen beleeft, euh, dan kan het een afweging zijn om ja te... Maar bedoel, je kan het zo erg maken als je zelf... Ja, wil. u heeft er geen last van. Nee. Nee. De burgemeester van Amsterdam uh, wordt verliefd op een man. Een ja. uh, katholieke man. Ja. Uh, ook gelovig. Ja. Is het toevallig dat hij katholiek is en zij protestant? Ja, uh, omdat... Um, een van de, van de ideeën die ik had toen ik dat boek schreef, was dat ik wilde laten zien: van dat je je in deze tijd, als je gelooft, uh, behoorlijk alleen kunt voelen. En ik, nou denk ik dat dat sowieso hoort hoor. Bij, bij Um, het serieus werk maken van, wat ik dan maar even groot noem, navolging. Dat, dat, dat is een weg die je gewoon alleen gaat. Um, maar ik wilde laten zien dat dat niet per se hoort bij een bepaalde denominatie. Dus dat iemand met een katholieke achtergrond... Um, ja, zich in bepaalde uh, de existentiële kanten van het geloof... even alleen kan voelen ja. als iemand die protestant is. Want deze man is op dat gebied eenzaam in zijn huwelijk... Ja. ja, maar zij is getrouwd, de vrouwelijke de burgemeester ja. de burgemeester, de protestantse, uh, is getrouwd met, met uh, een, dominee, um, en, en, een, een dominee. Een Lutherse dominee, geloof ik. Een Lutherse dominee, ja. maar en ook in haar eigen politieke partij uh, heeft ze natuurlijk een hoop geloofsgenoten. En ook zij uh, voelt zich uh, minstens zo eenzaam. Ja. En dat is in die zin autobiografisch, dat, dat het mijn ervaring is dat... Um, het vrijmoedig kunnen spreken over de dingen die je raken in, in, in je geloof... Um, dat kan soms ineens heel goed met een atheïst En soms hoop je met een medegelovige dat gesprek aan te gaan... en stuit je daar juist op muren. Wat ik ook alweer mooi vind, dat het zo zwart-wit allemaal niet ligt. Ja, is, dat wilde ik graag laten zien ook. Het is niet gezegd dat je, als je met een gelovige getrouwd bent... dat je dan op dat gebied alles kunt delen. Nee. nee. nee. nee. Vervolgens doet u iets ontzettend wreeds... want u laat deze mensen verliefd worden op elkaar... Ja, maar ik, die mensen weten niet dat ik dat heb gedaan, <laughs> natuurlijk. Maar dat is wel zo. Ja. En van hun geloof ook weer mogen ze daar vervolgens niks mee doen. Ja. ja. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Want dan nou, hebben ze eindelijk iemand om die eenzaamheid op te lossen... en dan mag het niet. Ja, nou, het, het, het ging mij eigenlijk meer om... Um, want, want zo'n boek kent natuurlijk een ontstaansgeschiedenis... Um, dat ik eigenlijk langzamerhand steeds ongemakkelijker werd... van mensen die vaak aan de buitenkant van geloven staan... of schoner ook gelovigen zijn die dat zelf zo uitventen... als zou het geloven een soort prothese zijn... voor mensen die anders een beetje mank door het leven gaan. En... Um, wat je toch vaak hoort is van... van uh, goh, kennelijk heb jij je morele regels uit een boek nodig. Kennelijk heb je het nodig dat er gedachte is van een leven na de dood... en kun je je niet verzoenen met de sterfelijkheid... en eventueel zelfs zinloosheid van, van het leven. Geloof is dan een uiting van zwakte. Ja, geloof is een uiting van zwakte en van gemakzucht. En um, ja, daar kan je... Tegenin argumenteren tot je een onzweegt. Maar mij lukt dat niet goed, omdat mijn geloof meer een beleving is dan een, dan een overtuiging. Uh, maar, maar ik wilde wel gewoon aan de hand van, van een, een ja, spannend verhaal... of een verhaal wat je in ieder geval wilt uitlezen... laten zien van... nee, het, bij geloven hoort ook dat bepaalde dingen... ongelooflijk problematisch worden. En dat kan dit zijn. Het kan ook een gevecht zijn met je eigen ijdelheid. Ja. Um, dus het gaat maar niet per se over, over um, overspel alleen. Maar wel te laten zien van, van iemand die gelooft... Um, en die iets moois op een presenteerblaadje aangereikt krijgt... Um, maar kan daar vervolgens daar niet van mag, van mag eten? Ja. Ja, dat kan ja, een consequentie zijn. Dit is een zijn. heel bijbels uh, gegeven, <laughs> ja. ja. Want is uh, geloven voor u ook eerder moeilijk dan makkelijk? Uh, nee, dat... Maakt het het leven eerder uh, uh, moeilijker dan simpeler? Dat vind, ik heel, dat vind ik heel moeilijk, ook omdat je dan zou suggereren... dat je beide, beide posities kent... He, als ik zou zeggen van mijn leven is moeilijker dan dat van een niet-gelovige suggereert dat dat ik ook weet. Oh, ja, ja. En, en dat weet ik niet. Dus nee. ik kan alleen maar voor mezelf spreken zoals een niet-gelovige dat eigenlijk uh, ook alleen maar kan. En ja. behoort te doen. Maar in het boek uh, zeggen de hoofdpersonen op een gegeven moment tegen elkaar. Je hebt er eigenlijk niks aan dat geloof. Vergeving niet, troost niet. Het zit er allemaal niet in. Mm -hmm. Nou ja, dat is wel ook een, een ervaring... Toen, toen mijn eigen moeder bijvoorbeeld overleed, uh, dat is al een tijd geleden, merkte ik dat ik er niks aan had. En dat, of tenminste niet, dat ik, dat ik minder verdrietig was, denk ik, dan iemand die, uh, die, die niet geloofde. Het bood niet de troost die u hoopte? Nee, voor en daar was, nou, nee, niet hoopte. Ik was daar juist blij om. Want ik zou het heel vervelend vinden als geloof, naast alle andere dingen, weer iets was waar ik iets kwam halen. Ik geloof ook helemaal niet. Tenminste, daar ligt wat mij betreft niet het zwaartepunt... met dat wat het mij allemaal te bieden heeft. Het is meer geraakt worden door een verhaal... en je daardoor schatplichtig voelen aan dat, aan dat verhaal... en aan, de, uh, aan Jezus zelf, waardoor je het idee hebt... Dat je, dat je je hele leven een poging is, een hele mislukte poging... Hmm. bij voorbaat al, om iets terug te doen. Nou ja, en niet om iets, te, niet, niet, iets aan te hebben. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat, nee, nee, en dat vind ik ook jammer dat dat zo vaak in, in gesprekken over geloof uh, de boventoon ah, ja. krijgt. Terwijl ik denk van, van het is juist zo'n soort stimulans om, om dienstbaar het Aan accent te zijn. bij de ander ja. te leggen. Nog één laatste vraag. In hoeverre komt je boek overeen met The End of the Affair van Graham Greene? Een auteur die jij bewondert? Uh, nou ja, de, de namen van de personages alleen al. En uh, hij rijkt: het is mijn favoriete roman. Uh, of mijn favoriete auteur. En, maar in dat boek reikt hij mij, ik heb het een aantal keer gelezen... zoveel vragen aan waarvan ik dacht dat het enige antwoord is... door met die personages en hun worstelingen... Uh, en mijn vragen bij zijn verhaal weer iets nieuws te doen. En dat heb je gedaan in Stilte Zaterdag. Ja. Ja. De Sanne van Brederode, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Stel nou dat de gulden echt terugkeert. Hoe lang duurt het dan voordat die terug is in onze portemonnee? Erik van der Kam is curator bij het Geldmuseum. Goedenavond, meneer van der Kam. Ja, goedenavond. Zijn de drukpersen er nog voor de gulden? Ja, tenminste, alles, alle machines zijn er nog. Zowel bij uh, Johan Enschede in Haarlem als uh, bij de Munt in Utrecht. Oké, okay, dus we kunnen nog terug? We ja, kunnen, we hebben een, we hebben een volledig uh, gegoteerde drukkerij en munt uh, munthuis in uh, Nederland, ja. En, en doen ze het ook nog? Ze werken alle twee nog, ja. Want ze worden ook nog gebruikt? Ze worden gebruikt, ja. worden in, uh, in Haarlem-Benz, worden nog euro's gedrukt. En de munt in Utrecht heeft ook nog uh, allemaal opdrachten voor andere landen. Dus het is een kwestie van even nieuwe voorbeelden erop leggen en dan komt de, de gulden er weer uit. N nou ja, we zien er zien nog wel meer achter papier bij Bamwitten moet papier besteld worden, het ontwerp moet gemaakt worden. Er moet van alles gedaan worden voor het zover is. Oké, okay, dus dat duurt wel even. Hoe snel kan het gaan? Stel dat we vandaag besluiten dat hij terugkomt, wanneer hebben we hem dan weer? In de portemonnee? Nou, dat kan wel een tijdje duren, ja. Nou, het papier moet besteld worden en de drukker in Enschede die heeft natuurlijk een, een redelijk gevulde portefeuille. Dus ja, dat zal er tussen ingezet moeten worden of het zal ander dingen zo vertraagd moeten worden. maar. Zo'n theorie gaat niet gedaan en het ontwerp moet gemaakt worden. Maar ja, als we het nou echt belangrijk vinden, dan zeggen we het toch tegen Johan Enschede, laat het even voorgaan. Nou, er zit nog een, bij, een punt bij. Het, is, uh, het zijn natuurlijk hele grote opdrachten door de overheid. Ja. Er moet zeker precies... een Europese aanbesteed worden. Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. <laughs> ja. <laughs> dat, dat leidt tot enige vertraging. Ja, dat gaat eindeloos duren. Dat is nou ja. juist de reden dat we van die euro af willen dat het allemaal zo lang duurt in Europa. Dat wordt ook erg ingewikkeld. Ja, maar goed, het gaat gewoon lang. Een, een jaar, is dat reëel? Nou, mogelijk wel. Mogelijk iets sneller kan, maar het gaat niet. Of flinke tijd over een jaar. Oké, okay, nou ja, goed. Dan denken we er nog een keer goed over na. Erik van der de Kamp, curator verstand. bij het Geldmuseum. Hartelijk dank. is ja, graag gedaan. We naderen het einde van deze uitzending van het oog. Straks in Casaluna is Tamar van den Dop te gast. Ze speelt een van de hoofdrollen in een nieuwe tiendelige dramaserie Mixed Up. Wij hopen er morgen weer te zijn. Dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht.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 Het nieuws van alle kanten. Het is easy sale bij wekamp.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerst wekamp.nl. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.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 Dit is Radio 1.